Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS 3 43 AZ-supporters mogen hun stadion niet meer in. Dat besluit neemt de club na de rellen in het thuisstadion... ...vorige week na de wedstrijd tegen West Ham United. Ja, een aantal AZ-supporters brak toen door de hekken en viel Britse fans aan. Gisteren werd al bekend dat elf supporters daarvoor zijn opgepakt. Een aantal van hen zit nog vast op verdenking van zware mishandeling. Het Kitty Kotti Festival wordt dit jaar gevierd op het Museumplein in Amsterdam. Dat zou eigenlijk in het Oosterpark zijn, maar de organisatie verwacht dat er superveel mensen op afkomen omdat het een jubileumeditie is. Bij het festival vieren ze op 1 juli de afschaffing van de slavernij. En dat is dit jaar 150 jaar geleden voor de Surinaamse en Caribische gebieden. Medewerkers van automaker Netcar in Born in Limburg gaan volgende week weer staken. En dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn met het loonbod van VDL, en dat is de eigenaar van de fabriek was ook al eerder zo. We hebben hier nog nooit in stand gehad. Altijd een stukje vlaai. Maar dat stukje vlaai, dat mag je nooit eens duwen. personeel wil meer zekerheid omdat het contract tussen de fabriek en BMW voor de productie van minis eind dit jaar afloopt. En er nog geen opvolger is. En dat zou betekenen dat veel mensen hun baan gaan verliezen. Ja, en even naar Amsterdam voor een goede Jonko of een joint, hoe je het maar wil noemen. Het kan nog steeds, maar vanaf vandaag is het verboden om hem op straat op te steken in de oude binnenstad. Het mag vanaf nu alleen op terrassen van coffeeshops of buiten het centrum. Stom, zeggen deze toeristen. Leave me alone. And come and enjoy. A little bit disappointed, honestly. Um, but it's your city, your rules. Amsterdam is a smoke. Tel Aviv is the beach. Uh, Dubai is a rich... Uh, ja, Amsterdam staat bekend onder wiet. En het zou zonde zijn als ze dat imago kwijt zouden raken, zegt hij. Maar de gemeente is dus klaar met alle overlast op straat. Vandaar het verbod. En doe je het toch, dan kun je 100 euro boete krijgen. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt wel flink af tot een graadje of vier. Morgen weer een lekker lentedagje met veel zon. Wel een stevig windje dan. En het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu Alternative FM. En dat was Lol Eriks met uh, nog de gewone kale versie All the Dreams You Took. En volgende week komt er een serie remixen van dat nummer uit. Uh, en dat is dan de bedoeling dat we daar ook de nodige aandacht aan gaan besteden. Ik heb al één van de remixen gehoord. En die klinkt als een klok, moet ik zeggen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, hebben ze dat heel goed uh, gedaan bij Low Edix. Wie zijn dat? Dat zijn Maike van der Weijden. Dat is Dylan van, Die moeten we een beetje kennen. Uh, want die is opgedoken bij Lassette. En inderdaad, Lassette zelf zit ook in die band van Low Eriks. Uh, maar dan uh, gewoon als bandlid. Uh, en Lassette moeten we kennen. Want zij uh, was degene die bevrijdingspop op het hoofdpodium was begonnen. Af paar weken terug Het is bijna drie weken geleden dat dat heeft plaatsgevonden. Um, ja, dames, um, uh, want, want ik uh, wil toch ook even weten, Noah, hoe ben jij bij Helene uh, bij uh, terechtgekomen? Of hoe is dat gegaan uh, in, uh, in dat opzicht? Uh, ja, dat is wel een leuk verhaal. ja Via, via. Via, via. Ik ja, ja, zal het verhaal even ja. vertellen. Ja, maar uh, heb je een beetje een wat kortere variant uh, ja, daarvan? Ja, zeker. Ja. Uh, nee, ja. Helene zocht gewoon een band. En toen had ze eigenlijk iemand gevraagd... die uh, een beetje krap zat met de tijd of zo. Ja. En toen uh, werd mijn naam doorgegeven. En toen bleek het dat we eigenlijk best wel veel... gemeenschappelijke vrienden en zo hadden. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, ja, wel grappig gelopen. Want we kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar eigenlijk hadden we elkaar wel al kunnen kennen. ja. Jullie hadden elkaar kunnen kennen. Ja, dus ja. Het, was, uh, het zijn van die hele mooie hypothetische... Uh, uh, hoe noem je dat? Van, het had gekund. Ja, maar, ja, ja. het was het nog niet gekund, zo. Ja. <laughs> um, ben jij dan iemand die dan een oproep uh, doet... Uh, als je dan een muzikant nodig hebt? of niet? Um, nou, Ik heb zelf ook in uh, Utrecht op het conservatorium gezeten. Dus ik, De HKU toevallig. Ja. ja. Ah. Dus ik kende al wel best wel veel muzikanten. Dus ik had... Jares, uh, een bassist... daar wilde ik gewoon sowieso heel graag mee werken. Hmm. Uh, en toen heb ik eigenlijk met hem... Ah. verder gekeken naar... oké, okay, um, uh, wie zou er nog meer goed bij passen? Hmm. En zo zijn we... Ja, via via eigenlijk terechtgekomen bij de rest. Maar het ja. zijn allemaal, ja, we hebben allemaal... conservatorium gedaan. Ja. Uh, dus Jelle en Jares, HKU en Yareš dan net ook nog... Codarts master en Herald doet... ook Kodarts en jij dan Haarlem. Dus iedereen wel op een andere plek eigenlijk. Hmm. Maar... Um, ja, eigenlijk zijn we zo een beetje bij elkaar gekomen In het 4 De eerder genoemde Lasset bijvoorbeeld heeft een codeartsachtergrond. Ah, he? dus ja. En uh, over HKU gesproken. We hebben hier ooit... Uh, nou, die is ook drie keer geweest. Dat is Lisette Aviva. Ah, die, ja, heb, ja, ja. die moet jij ook, denk ja, ik, kennen. Die zat twee jaar boven mij, denk ik. Ja, nou, twee jaar boven mij. die is uh, eind vorig jaar nog, uh, nog geweest. Leuk. Dus ja, er uh, uh, komen uh, goed geschoolde mensen van het HKU af. Ja. En we hebben er onlangs hebben we hier ook nog een gehad. Uh, ook een deelnemer aan de Robak, daar wordt Lucas Rens. Die heeft hier. Ja, je hebt ook een die is nog bezig geloof ik zelfs ah, met ja. de HKU. Dus. Uh, maar dat, uh, het zegt wel genoeg in dat ja. opzicht. Maar uh, je, hebt ook, uh, je bent nu bezig met theater. Maar uh, hebben ze daar toevallig ook een opleidingsrichting uh, bij de HKU? Of uh, is dat uh, echt nee. zuiver en alleen muziek, uh, ja, muzikaal? Ja, dat is wel echt de richting die ik deed. Dus je hebt daar wel of echt de theateropleiding. Of ja. je hebt het conservatorium. Maar dat was echt muziek. Ja. Uh, dus ik heb twee jaar daar echt puur de muziekopleiding uh, gedaan. Mm -hmm. En toen volgde ik wel af en toe zo spellessen bij acteerlessen of interpretatielessen, maar hmm. toch miste ik die combinatie. En de opleiding die ik dan nu uiteindelijk heb gedaan is kleinkunst, maar dan wel in de breedste zin. Dus ze zijn ook aan het kijken of ze de naam willen veranderen. Want het is echt de combinatie van muziek en theater, maar... Ja. Hoe je het zelf wil. Dus er zijn mensen die afstuderen met echt een popconcert. Ja. Uh, en er zijn mensen die afstuderen met echt een puur theatervoorstelling... met alleen maar teksttoneel. Ja. Dus ieder is echt wel zijn eigen pad binnen de opleiding aan het doen. Ja. En ik vind het heel tof om dus te vertrekken vanuit muziek... maar dat wel... Uh, uh, ik heb mijn eigen band en dat is echt puur muziek en dan ja. dit wel echt heel muzikaal te maken en echt uh, nummers en liedjes te schrijven, maar wel vanuit een soort theatraler ja. aspect of, of uh, insteek dat beginnen en vertrekken. Ja. Uh, dus dat vind ik heel tof. Ja, en dan even <laughs> over jouzelf. Um, want ja, Galatea mm -hmm. kent zijn uh, doop in Antwerpen onder, onder meer, in ja. België. Hoe zit dat met jouw kant? Heb je een Belgische kant of zo? Nee, maar ik heb dus mijn opleiding... uiteindelijk in Antwerpen afgemaakt. Ah, en is... daar studeer ik dus over twee weken de, af. Dat is de theaterkant? Theater ja. Ja? ja, dus daar heb ik het uiteindelijk afgemaakt. Dus eerst Utrecht gedaan en daarna Antwerpen. Daar heb ik het afgemaakt. En nu... Uh, dus daarna over drie weken weer terug naar Amsterdam. Ja. Wat is het verschil uh, in benadering uh, wat betreft uh, Antwerpen en ja, dus de Belgische kant en de Nederlandse kant? Ja, nou, het is wel een. Uh, het is, ik dacht altijd: het is een cliché, het zal wel ja. meevallen. Maar het is wel zo: Nederlanders zijn harder en zijn directer. Zo erg. En, en dat, dat merk je wel. In een, uh... De Vlamingen zijn wat dat betreft een beetje uh, zachter en ja. brengen het uh, toch even wat subtieler met een ja. fluweel uh, in een fluweel uh, berichtje of wat dan ook. Ja, wat ergens uh, heel fijn is soms, maar soms denk je ook nou ja, wij zijn in onze repetities gewoon gewend om te zeggen, ah dat was niet goed, we gaan het nog een keer doen. Ja. En daar wordt er soms best wel omheen gedraaid, dat je denkt, kom op jongens, we kunnen gewoon door. Ik weet <laughs> maar... <laughs> Dus dat is wel een verschil, ja. maar en ze zijn wat afstandelijker in het begin. Je uh -huh. moet ze iets langer leren kennen. Waar, waar wij hier heel makkelijk zeggen met een groep die je nog niet kent. Oh, kom, we gaan even een drankje doen. Uh -huh. uh, zouden ze dat daar niet zo heel snel doen? Verschilt okay. natuurlijk ook weer per... Maar ja, over Pep. het algemeen is dat wel... Uh... Nou, moet ik zeggen. Uh, ik uh, ben dus uh, redacteur bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh -huh. En uh, sinds, uh, nou, laten we zeggen anderhalve maand hebben we een fotograaf erbij. Die komt uit de buurt van Gent. Die heeft ah. dus een, uh, een fotografieopleiding... onder andere hier gedaan. Ja. Maar uh, ja, het, ik merk toch niet echt het uh, verschil. hoor. Het verschilt natuurlijk ook heel erg per, per persoon. Mens, wat, wat, wat? Per mens. En ik denk ook dat het wel een groot verschil maakt. Uh, ik ben natuurlijk als Nederlander dan in België gekomen. Dus ik ben met ja. allemaal... Belgen omringd en zij met elkaar. Ja. En ik denk dat er ook wel een verschil zit als jij als Vlaming... ineens omringd bent met allemaal Nederlanders. Dat ja. jij je makkelijker gaat aanpassen aan ja. de Nederlanders. Ja. Dan... Ja, dat ik me merkelijker moet gaan aanpassen aan de Vlamingen. Want zij ja. zijn allemaal met elkaar. Ja. Maar ja, ik heb wel het verschil gemerkt. Maar dat, ja, het verschilt natuurlijk per mens... en per, uh, per omgeving misschien ook weer. En per ja. stad. Um, het is leuk, want het is een bruggetje. Die fotografen uh, waar ik dan voor het eerst, uh, ja, dat we elkaar echt in het echte uh, tegenkwamen. Dat was op 10 mei uh, bij de release show van Iggy. En Iggy is uh, min of meer het geesteskind van Demira. En dit is natuurlijk het titelnummer wat ze heeft uh, gemaakt. Iggy. what lotus you belong to but now all this time forgoes you the hours are insidious intervals the true oh of history i gave is nice but shot between the extreme and the expertise you turn the leaves and flag me down so you speak I promised you I'd write I promised you I'd write The damnest detail now is that you've known the tears I cried They hollow out the barkless body and parched the soil your roots just left behind come to me, now that I reemerged out of the picture, I had painted after my approximation of the perfect me inside your mind, perfect me inside your mind. Oh, is uh, nog wel het een en ander over te vertellen... over dit uh, verhaal. Voordat ik uh, deze Jacob D. Edward afkondig. Uh, want uh, daarvoor hoor je de Mira met Iggy. Um, want morgen... dan uh, gaat, uh, gaat dit... Uh, uh, ergens een beslag uh, krijgen... met deze man in uh, uh, onder andere... een hoofdrol, Jacob D. Edward. Want uh, het Songwriters Collectief... van de peers Songwriters Guild... gaat een muzikale knipoog... Aan het interdisciplinair boek Een ode to Winnie' uh, geven. En uh, dat is uh, van fotograaf Marco Bakker. Dat is dus niet die operazanger die, die we kennen. Nee, dat is een ander. Uh, dit is een fotograaf. En uh, het Peer Songwriters Guild is een initiatief van poppodium De Peers Volendam. En fungeert al veertien jaar als springplank en muzikale broedplaats voor opkomende songwriters. Nou, dat uh, is hier aan dit programma wel besteed. Want we hebben ooit Roy de Smet laten horen. We hebben deze Jacob D. Edward meerdere malen laten horen. En uh, niet zo lang geleden ook Donna Marie. En die zijn onder meer te, uh, te zien morgen in het uh, Torpedo Theater in Amsterdam. Uh, en de laatste die uh, zich uh, daarbij voegt is Frank Bond... Frank Bond kennen we nog van Alaska en Francis Bleek, Maar daar zullen we straks het programma ook mee af gaan sluiten. Nu is het tijd voor Marble Waves. Het uh, nummer is al uh, even onderweg. En dat nummer dat heet What If... Dat was Marble Waves met What If. En dan is het tijd voor Hélène samen met Noah. Want Noah is de toetsenist. Die speelde, ze speelt op de keyboards. We gaan het eerste, de eerste single die Helene heeft uitgebracht. Dat klopt, hè, volgens yes, mij. Ja. ja, dat is verstaanbaar. En daar gaan we nu naar luisteren. Ben ik de stem in je hoofd? Ben ik het lichaam in je dromen? Ben ik het wit in jouw zwart? Ben ik het licht in jouw nacht? Als ik praat, hoor je alles in jouw taal. Ben ik verstaanbaar? Ik ken het wakker liggen. Het tellen van de schaapjes, het stille wandelen, naar nachten niet slapen. Ik ken het schreeuwen in mezelf, ben ik wel genoeg? Ik ken de mening die gezegd. Verlies mij in de schemering, verlies mij in het niets. Ik wil alleen maar voelen wat ik wil dat jij in mij ziet. Verlies mij in het onbekende, in het lege niets. Alleen maar voelen wat ik wil dat jij ben ik de stem in je hoofd, ben ik het lichaam in je dromen verdoofd Door een angst voor jouw stilte Ben ik het wit in jouw zwart, ben ik het licht in jouw nacht Als ik praat hoor je alles in jouw taal, ben ik verstaanbaar Ken het getik van uren die maar niet overgaan Wachten op beweging waarin ik stil blijf staan Het dreunen in mijn kop Ik wens het weg en kwijt op zoek naar rust in jouw stem Verlies mij in de schemering, verlies mij in het niets Alleen maar voelen wat ik wil dat jij in mij ziet Verlies mij in het onbekende, in het lege niets Alleen maar voelen wat ik wil dat jij in mij ziet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 ja, ja. Dat, was, dat was hem dus, in ieder geval. En we gaan zo dadelijk uh, ons opmaken. Dat zeggende gaat dat nu gebeuren. Want uh, dit is het nummer wat uh, ons Zandvoors uh, zo heel erg aanspreekt... Uh, in dat uh, nummer wat uh, vorig jaar uh, uit is uh, gebracht. Dat heb je volgens mij ergens ook nog... Uh, in de zomer geloof ik nog ja, gedaan. Net voor de, vorig jaar juni. Ja. Ja, bijna een jaar geleden nu. Bijna een jaar geleden alweer. Ja. Uh, en dat nummer dat gaat nu ook weer heel anders klinken... zoals we hem eigenlijk kennen. En het nummer dat heet Duinen. De zon die schijnt, de grond zo heet, mijn voeten branden. Ik verdwijn in alles rondom mij, in wat er drijft. In water, in de golven, ik drijf mee mijn gedachten. Zweven met de wind mee boven zee. Ik adem in de geur van zee, van zout, de frisse lucht. Ik adem in de lucht, de wind, ik adem... Verdwijnen en een angst verschijnen. Ik zie nu het grote en het kleine. Ik zie dat alles eindigt en begint. Wil weer door ogen kijken van een kind. Ik zie de dingen die ik vroeger niet zag. Het is allemaal bedacht. Ik had het anders verwacht. Ik zie dat alles eindigt en begint. Maar wil weer te koud voor blote voeten naakte huid en schoenen in mijn hand ik verschuil me in het blauw verschuil me in het niets en open voor alles wat bestaat en wat ik achterlaat I'm Dat, uh, dat was hem. Uh, want we hebben nu vier nummers uh, gehoord. Uh, we gaan een beetje... Uh, ook uh, eigenlijk een beetje verder... op uh, een beetje die richting... Uh, waar we net uh, hebben naar zitten luisteren. Want de nieuwe single van Feline Spiegel... komt morgen uit. En ook die mogen we vooruitdraaien. Hier is haar nieuwe single. Het nummer dat heet Broken Walls. mm Uh, tegenwoordig, uh, dus onder de naam PJ en Bond. Maar voor Intimie heet hij gewoon Paalbond. Uh, want de, de, de collega uh, radiopresentatoren van de Volendamse omroep die hadden er toch ook wel weer even moeite mee. Oh nee, hij heet PJ en Bond tegenwoordig. Maar goed, uh, ze konden hem toen ook gewoon aan als Paalbond. Uh, The End of Something. Het komt uh, nog uh, terug op een album. En als het uh, goed gaat, dan zullen we ook uh, onze vriend Bond... Uh, ergens in dit najaar weer gaan tegenkomen. Want die uh, heeft al toegezegd dat hij deze kant op uh, zal komen. Dus dat uh, sowieso. Dan uh, de beide dames. Laat ik eerst even met jou beginnen, Helene. Want uh, <lacht> vond je het leuk? Ja, zeker. Ja? Dank je wel dat we mochten komen spelen. Ja. Uh, is dit uh, ook een lekkere manier om alvast even een beetje los uh, te komen voor 9 juni en uh, dan uh, ja. fijn uh, al uh, dat te gaan doen? <laughs> ja, ja, zeker. Dat, uh, dat zal toch weer spannend zijn met een commissie erbij. En, uh, commissie. Je ja, ah, je en die... ze gaan uh, je echt even ja, het wordt beoordelen. Ja, oh. dus, uh, maar nee, super tof dat we mochten komen. Ja. Um, Staan er nog uh, dingen dan in uh, de planning uh, wat dat gaat? Ja, we hebben wel wat optredens in juli uh, staan. We spelen 8 juli in Arnhem, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Ja. Uh, met de hele band dan. 9 juli spelen we ook met de hele band. Um, we spelen nog op Cultuur Borrelt in Schiedam. Eh... Uh, en er staan ja, nog wat, wat, een paar kleine festival dingen ja. zijn gepland. Ja, ja. Dus dat is dus, dus, uh, dus we kunnen jou nog uh, gewoon in uh, het land uh, aantreffen met band. Zeker. Dus, uh, dus dat. Ja, um, ja de, de, nou ja, goed. We hebben eigenlijk bijna alles wel een beetje besproken van... Uh, maar nog één ding, want jij hebt ook een eigen website... Ja, dat ja, klopt. Ja. Ja. Ja, daar, ja, die heb ik. Ja. En daar staat van alles op wat ik doe en waar ik mee bezig ben. Ja. Um, nou ja, goed. We, we hebben het al een beetje belicht. Hè, met, het, met theater en uh, muziek. Maar... Um, ja, want, want er zitten toch ook bepaalde verschillen in, in, in aanpak... Wat, wat, wat, zijn bijvoorbeeld nou zo, wat is nou zo'n verschil in, in, in een aantal opzichten? Moet je dan toch een beetje de muziek dan wel weglaten... als je bijvoorbeeld weer met dat onderdeel bezig bent? Nee, dat denk ik niet. Als, als er zullen vast mensen zijn die, die dat vinden. Maar ik vind juist dat het een hele goede aanvulling op elkaar is. Hmm. Um, en ik denk dat... Uh, op het moment dat je muziek integreert in het theater... dat het wat speelser wordt en wat toegankelijker wordt. Omdat mm. muziek, denk ik, voor iedereen... Uh, heel erg snel te begrijpen is of zo. Yeah. Uh, en andersom denk ik ook dat, dat jij ja, je staat op een podium. Dus op het moment dat je uh, met theater bezig bent... dat dat alleen maar kan versterken... op het moment dat je met je eigen band speelt. Uh, uh, dat je gewoon op een andere manier op een podium kan staan... Yeah, yeah. Dus ik denk dat het elkaar alleen maar heel erg kan versterken. Hoe ben jij als persoon als je met een theaterstuk bezig bent? Ja, dan ben je natuurlijk niet... sta je niet als jezelf nee. op het toneel. Dus dat is wel een groot verschil. Dat je uh, op het moment dat wij met de band spelen... dan sta ik daar gewoon als Elena en als mezelf. En dan zijn de liedjes over het algemeen heel persoonlijk. Hm. En op het moment dat ik uh, met een voorstelling op het podium sta... ja, dan, dan ben ik vaak niet Eline, maar dan speel ik iemand... Ja. Uh, dus dat is natuurlijk een groot verschil. Ja, wat, wat vind je dan uh, leuk... aan het theatergedeelte? Uh, uh, misschien juist... Uh, soms ook wel op zoek gaan naar... in een ander personage... waar zit de gelijkenis... of juist helemaal niet de gelijkenis... met nee. mij persoonlijk. Ja. Maar ik vind het heel tof... dat je met het theater nog meer... Um, nog grotere dingen soms kan laten zien... en nog breder kan gaan... en nog meer grenzen kan opzoeken. Mm. Uh, omdat je een soort wereld creëert die niet echt is. Illusies. Ja, en die kan spiegelen aan... aan de realiteit of zo. En ja. aan wat wij wel in deze wereld meemaken. En met muziek heb ik het gevoel dat het vaak toch iets... realistischer blijft. Ja. En iets persoonlijker. En, iets en in theater heb ik het gevoel dat je... dat je mag gaan om wel te spiegelen... aan wat er in de wereld gebeurt. Ja. Ja, en want, dat vind ik heel tof aan. Ja, want bijvoorbeeld het laatste nummer wat je hebt gespeeld, het Duinenverhaal. Wat, uh, dat is eigenlijk metaforisch. Ja, ook al is ook wel echt de Duinen uh, een huh? plek voor mij ja. um, waar ik echt zo mijn hoofd leeg kan maken. Toch wel? Ja, zeker. Ja, dus je voelt hier uh, wel uh, redelijk oké? Okay, ja, uh, ja, ik voel me hier heel oké. Okay. <laughs> ja, ja uh, want je woont in Amsterdam. Ik woon over twee weken weer in Amsterdam. Ja. ja, ja je bent uh, nu even gewoon een soort nomade die uh, nog ja. wel een beetje ja, aan het uh, ja. door. Uh, ja, dat was de afgelopen ja. maanden wel een beetje zo. Ja. Maar over twee weken, of over drie weken, dan uh, woon ik weer helemaal lekker in Amsterdam. Ja, dan kan je dus weer gewoon deze kant op komen. Ja. De eerder genoemde Max Polman, die komt dan uh, wel eens met de, met de motor deze kant op. Ah, die woont ook in Amsterdam. En ah, ik heb zegt, geen motor, maar nee. wie weet. Uh, ja, hij die zegt, uh, nou, dan ga ik gewoon lekker naar, naar het strand. Yeah. Dus uh, wat dat dan gaat. Uh, nou, hoe zit het uh, met jou? Met ontspanning en uh, dat soort uh, dingen. Uh, waar vind jij dat? Uh, ja, ik, ik, ik, uh, hoe heet, ik uh, vind het heel leuk om te koken. Ah, dus ja, dat dus is nou, heel iets anders eigenlijk. Ja, ja. En als ik geen inspiratie meer heb voor de muziek of zo. Of een beetje druk daarvan wordt. Mm -hmm. Dan uh, vind ik het leuk om gewoon even te koken. Ja. En dan, ja, maar liefst wel uh, ja, met, met mensen of zo. Ja, dat daarna je achteren. iets kan laten uh, proeven wat jij gemaakt hebt. Ja. Zoiets. Ja. ja, dat is wel een hele andere, ja. andere kant uh, dan, dan waar je dan eigenlijk mee bezig bent. Ja, maar ja, ik dacht ook dat dat de vraag was. <laughs> ja, nou ja, dat maakt <laughs> wel niet uit, maar ik bedoel... Ik, uh, uh. Maar het uh, gaat erom, uh, van, van waar haal jij dan uh, ja. buiten de muziek dan energie uit? Dat er is dus uit. dat. Ja. ja. Um, nou ja, je hebt ze al gezegd, hè, bij uh, Hunk kunnen we jou <laughs> straks uh, gaan bewonderen op maandag 29 uh, ja. mei. Ja, klopt. Dus... Uh, ja, uh, vind je dat ook leuk? Dat het uh, steeds in wisselende uh, bands uh, is... en het een uh, anders is dan het ander? Ja, dat vind ik superleuk. Ja. Maar ja. ik probeer wel dan... overal een beetje mijn eigen stempel op te drukken of zo. Dus ja. ik verander niet helemaal van... Uh, van muzikant of zo. Nee, maar... maar uh, ik vind, ja, variatie vind ik heel leuk. Ja. Ja. Uh, houd je dat ook... Uh, uh, ja, vind je het dan ook fijn... om het uh, wat langer vol te kunnen houden? Omdat het uh, dan niet... De ene band is weer totaal anders uh, als de andere band. In dat opzicht. Dat je dus verschillende stijlen uh, moet, uh, moet spelen. Ja, ja, ja, dat vind ik zeker leuk. Ja. Al denk ik soms van... Je moet het ook niet te breed maken allemaal. Of uh -huh. zo. Maar, maar daar ben ik wel goed in. Om het een beetje te veel allemaal te maken. Maar ja, uh, ja nee ik vind het heel leuk. Ja. Variatie. Oké. Okay. Zeker. Dank jullie wel voor de komst. En uh, graag tot een andere keer. Ja, yes, zeker. Yeah. Okay. Dat waren ze. Uh, we gaan nog even, even lol trappen met Pom. En dat is hun laatste single. All that's left was my chance Now when you lay in your bed, you still see the spot where we last met Why would you bother to clean it? It went scared away The feelings remind you of the you that was The past might by, a little red spot Forcing you to be aware of my short existence. Scratch me until I disappear. She build the shield to be unbreakable. Forget. door twee techneuten. <laughs> dat is wel heel erg leuk. Um, dit was uh, Lorem Ipsum. Met Forget Me Not. Daarvoor hoorde we Pom. Met Exoskeleton. Uh, dat is een, de laatste single uh, die ze hebben uitgebracht. Um, bovendien over Lorem Ipsum uh, gesproken. Zij zijn over twee weken hier uh, te gast. En dan uh, komen ze precies een jaar na dato... komen ze weer uh, uh, akoestisch werk laten horen. Uh, de akoestische kant. Want dat kunnen ze ook. En uh, vooruitlopend op uh, leuke dingen die ze nog gaan doen in de maand juli. Want ze gaan uh, in Engeland ergens spelen. Dat is toch ook wel uh, fijn om daar ook wel wat een en ander over te weten. Uh, nog iets over deze band. Want uh, er is ook een festival in Volendam zelf. En dat is de andere kant van Volendam. En daar uh, laten uh, bands uh, en muzikanten ook horen dat er dus ook een alternatieve zien bestaat in, in dat opzicht uh, dus dat uh, is het uh, verhaal van, van uh, het festival Aldaar dat is in het weekend van 16, 17 en 18 juni en dat is ook in het uh, weekend dat wij hier uh, met historische uh, raceautootjes te maken hebben dus dat is um, een beetje het, uh, het verhaal uh, we gaan een beetje afsluiten. Um, we hadden het net over Winnie. En uh, dat, dat dat ook uh, ergens uh, in een theater in Amsterdam morgen wordt voorgedragen. Door de Piers Songwriter Guild. Uh, en één ervan is dus Frank Bond. En of die dan ook daadwerkelijk iets zal laten horen in... De hoedanigheid van Francis Alban Black, dat moeten we dan nog maar even afwachten. Maar wel heeft hij deze maand, deze Frank Bond, eh, nog werken uitgebracht onder de naam Francis Alban Black. En dat moet dus gaan uitmonden in een EP. En die EP die heet Spells. En dat is dan de zware zang van deze Frans de Blaak. En dit is de laatste single die afgelopen maand uit is gebracht. Meer maar neem Tot volgende week. Dag.